10 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering heeft het bewind in Syrië opgeroepen... geen geweld meer te gebruiken tegen demonstranten. Vandaag vielen tientallen doden bij demonstraties tegen het bewind in Damaskus. Mensenrechtenactivisten spreken van de gewelddadigste dag... sinds het begin van de protesten ruim een maand geleden. Zeker 70 mensen zouden zijn omgekomen door politiekogels... en door het inademen van traangas. Er zouden ook 20 vermisten zijn...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 Het weer? Het is helder, vannacht koelt het af naar een graad of 8. Morgen opnieuw veel zon en weinig wind en maxima van 21 tot 26 graden. Het zuiden maakt morgen kans op een enkele bui. De paasdagen blijven vrij zonnig en droog. Na het weekenden wordt het enkele graden koeler. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijn met Menno Reemeijer. Goedenavond, spanning en sensatie. En ook nog een paar hoogtepunten deze uitzending. Die hoogtepunten komen van het EK Judo. Annika van M. de daar Zilveren en Edith Bos Goud. Yeah. <laughs> Blij mee. Hij is wel echt oerlelijk, maar daar gaat het niet om. Europese titels winnen. En de spanning is te snijden in de eredivisie. De eerste van de top drie aan, die aan de bak moet... is FC Twente vanavond in Den Haag en die houtkamp. Wat een heerlijke, spannende, ongelooflijk spannende wedstrijd... tussen twee ploegen, waarbij ook nog veel op het spel staat. Het staat 0-0. En dan de sensatie. In december twijfelde er niemand meer aan. Zwolle werd kampioen in de eerste divisie. 13 punten voorsprong waren er. En daar zijn er... er niet meer hoeveel van over... Er zijn er nul van over om precies te zijn. En het doelsaldo van eh, Zwolle is opeens teniet gedaan. Het voordeel in het doelsaldo wat nog maar vijf doelpunten verschil. Omdat ze vanavond dus dubbel telden. Het is zojuist afgelopen. Er is feest, groot feest in het vak van de RKC aanhang. want een 3-0 overwinning bij die ploeg wat je zei die zo ver voor stond. En die er vanavond werkelijk ik zeg het niet vaak, helemaal, helemaal niets van bakte tegen RKC... dat veel geroutineerder en sterker was en dus wint en drie punten pakt. Voetbaltrainer Wiel Curver is overleden. De man die het kappen en draaien tot kunst heeft verheven. Hij was uh, overtuigd van zijn trainingsmethodiek. Zo overtuigd dat hij boos kon worden als iemand er anders over dacht. Zoals Louis van Gaal bijvoorbeeld. Kijk, Van Gaal is precies het tegenovergestelde wat er moet gebeuren met de jeugd. Hij is niet belangrijk, maar hij vindt zich belangrijk. Dat er nog veel meer tot 11 uur bij NOS langs de lijn. Twente in Den Haag en die houdt Wat een spanning in deze wedstrijd. Zeg oh, dan gaat de Den Haag weer weg in de tweede helft, want we zitten in de 60ste minuut van deze wedstrijd. En Den Haag is weg via Verhoek. Speelt de bal richting Vicento, maar er zit Wissgrof tussen. En wat hebben we al veel dingen gezien? Een onterecht afgekeurd doelpunt van Ruiz. Een onterecht niet gegeven penalty aan Ador Den Haag. Toen Vicento onderuit geschoffeld werd door Douglas. En zo gaat het maar door. De tweede helft is voor Ador Den Haag. Die hebben kansen kunnen creëren. Onder andere via Danny Buijs, die de bal er net niet in kreeg. En nu is FC Twente weg. Moet de bal door Brahma voor het doel worden gegeven. Hij is in het strafstopgebied... ...tussen twee man en dan ligt de bal op de achterlijn en wordt hij weggespeeld in de voeten van Ruiz. Ruiz bal breed naar Theo Jansen. Jansen kan schieten, nee, houdt hem bij zich en probeert dan Danny Lanza te bereiken. Dat lukt, Lanza met de voorzet, ook nog steeds niet. Terug naar Jansen, Jansen naar de buitenspel staande Chadli, maar Chadli bal door, doelpunt! Doelpunt voor FC Twente via Ruiz, maar daar ging buitenspel aan vooraf. Absoluut een halve meter. Maar dat maakt niet uit voor FC Twente. Waar men loopt te juichen in het vak. En de rest van het stadion is dood en dood stil. Het is Brian Ruiz die 1-0 scoort voor FC Twente. In de 62 e minuut van deze wedstrijd. Die vooraf ging aan een indrukwekkende minuut stilte voor Wilkurver. Maar die stilte is nu dan wel aanwezig bij het grootste gedeelte van het publiek. Maar niet met die, bij die paar honderd meegereisde Twente supporters. Het is... Een uh, bal die aan de buitenkant wordt gegeven. Het is buitenspel. Het is uh, de bal die ook nog daarna voor wordt gegeven aan Ruiz. Is ook buitenspel. En dus zou ik zeggen is het een onterecht toegekend doelpunt. Maar we hebben alles al gehad in deze wedstrijd. Dus dit kan er ook nog wel op. Het is FC Twente dat voorkomt. 1-0 Brian Ruiz. En zonder een beetje geluk word je geen kampioen Andy. Zo is, het. Zo is het. Goed, maar het is nog niet voorbij daar. Um, twee mooie medailles op, de dag, op dag twee van de Europese kampioenschappen judo in Turkije. Annika van Emden won zilver in de klasse tot 63 kilo. En Edith Bos maakte de favoriete rol waar zij won de Europese titel in de klasse tot 70 kilo. Verslaggever Matthijs Weststraten praat daarna met bondscoach Marjolein van Une. En natuurlijk met de tweede judo zelf van Emde en Bos. Bos, winnaar van de gouden medaille. Ah Edith, dat is hem dan. Daar heb je zes jaar op moeten wachten? Ja, yeah, yeah, ik ben echt heel blij mee. Hij is wel echt oer lelijk, maar daar gaat niet om Europese titels winnen. Er was geloof ik weinig twijfel over of je hem zou winnen. Hè? Ik bedoel, tien seconden na het begin van je finale partij eh, was het al duidelijk. Ja, dat is misschien voor jullie duidelijk, maar gevoelsmatig voor mij nog niet zo. Want ik moest wel de hele wedstrijd uit judoen, Maar toen ik helemaal die score op het bord had staan, dacht ik, nou dit ga ik nooit meer weggeven. Het was sowieso een spannende dag. Uh, je zat heel erg in het toernooi. Zo erg dat je volgens mij niet eens doorhad dat uh, je grote opponent Lucie de Koss helemaal niet meer in het toernooi zat. Nee, want uh, op een gegeven moment moest uh, de, uh, Linda, het andere meisje tot 70, die moest tegen de Koss. En ik denk, oh, Linda je staat in de halve finale. Oh, dat heeft ze goed gedaan. En toen hoorde ik dus dat Linda verloren had, maar ook de Koss. Toen dacht ik, nou ja, oké, okay, jammer dan. Maakt niet uit. Je hebt al heel veel prijzen gewonnen in je carrière. Nou, hoe mooi is deze? Ja, het blijft... Toch heel speciaal en het blijft altijd heel mooi. En ik hoop dat er nog, uh, nog meer gaan komen. De dag werd nog mooier. Ook een mooie zilveren plak voor jou. Ja, wat overheerst eigenlijk? Het gevoel van tevredenheid, blijheid? Of was je toch een beetje aan het balen? Nee, nou, ik was een beetje aan het balen. En, maar nu, een uurtje later, overheerst toch blijheid en uh, tevredenheid. Ik ben er heel blij mee. Ja, eerste EK, zilveren medaille. Ja. De dag begon een beetje moeizaam. Uh, het was vrij, uh, vrij pittig. Maar daarna herpakte hij je, hè? Ja, ik heb hard voor moeten vechten en uh, inderdaad, de eerste partij vooral scoren heel zwaar. Daarna nog tien minuten in de warming-up zaal voor Pampus gelegen, maar daarna werd ik steeds beter. En ik groeide echt in het toernooi en ik voelde me sterk. En uh, ja, wat resulteerde in de zilveren medaille? Toen, toen je wist dat je tegen de Franse moest, één maan, ja, daar heb je vorig jaar geloof ik twee keer voor verloren. Ja, wat dacht je toen? Ja, ik dacht het wordt een moeilijke pot. Inderdaad, ik heb er twee keer uh, tegen Guido en twee keer van verloren. Alleen, uh, nou, ik zeg, ik uh, groeide in toernoois. Ik voelde me sterk en ik had er zin in. En ik dacht, nou, ik ga er gewoon pakken. En ik had een, een tactiek, zeg maar, tegen haar. Wat ik de volgende twee keer niet zo goed wist, wat ik tegen haar moest doen. En nu wist ik het. Alleen, lukte me, niet zo, uh, lukte me niet zo goed. Ik kreeg geen, uh, geen grip op haar. Marjolein, zo zijn we ineens gisteren helemaal vergeten. Ja, gelukkig wel. Dat was wel echt nodig hoor, kan ik je zeggen. Want het was echt een dramatische dag. Maar dit heeft zoveel mooie goeds gebracht. Ik bedoel, twee klassen en dan gewoon twee medailles is uh, super. Met name de klassen tot 63 maken ze het je nu wel een beetje moeilijk, geloof ik, hè? Ja, Ik ben heel erg blij eigenlijk dat we dat hebben in zo'n klasse. En dat zouden we eigenlijk in elke klasse in Nederland moeten hebben. Hoe meer concurrentie, hoe beter. En uh, ja, goed, ik bedoel, als we dat luxe probleem zouden hebben, zou ik dat helemaal niet zo erg vinden. Annika, jij, jij hebt nu een mooie plak en daarmee stijg je ook plaatsje Ten koste van je clubgenoot en tevens concurrent, uh, Elisabeth Willeboortse. Ja, uh, in hoeverre is dat van belang voor jou? Nou, op dit moment niet. Nee, ik ben echt zo blij met mijn zilveren medaille. En die punten dat zien we later wel. Ja, het is mooi dat ik een plekje stijg, dat wel. Maar het gaat om de plak. Ja, zeker. Zit er nog meer in het verschiet, Marjolein, dit weekend? Nou, in De Verkerk mag morgen nog. En als ik zo zie hoe ze ervoor staat, heb ik er alle vertrouwen in. Dus ik, we gaan steken nog in op een medaille vanmorgen. Nog meer medailles daarbij EK Judo in Turkije. Is tenminste de inzet van bondscoach Marjolein van Unes. Hoort het ook natuurlijk. Dag naar die is op zoek naar reacties daar in, in Zwolle, waar de druiven zeer zuur zullen zijn. De rest van het Oosten kan gewoon feesten misschien wel vieren. Als Twente tenminste doet wat het moet doen in Den Haag, in die uitkamp. Nou ja, hoezo doen wat het moet doen? Ze speelt tegen de nummer 5, 54 punten. Twee puntjes achter AZ, Ado Den Haag. En de nummer 2, FC Twente, staat met 1-0 voor. Staat uh, gelijk met PSV bovenaan, minder doelsaldo en één punt boven Ajax. En Ado is op je jacht op zoek naar die gelijkmaker. Die gelijkmaker die ze eigenlijk wel verdienen, want het doelpunt had niet goedgekeurd mogen worden. Eigenlijk twee keer buitenspel, zowel van Chatli als van Ruiz. Nu is het balbezit voor Verhoek aan de rechterkant van het veld. Verhoek schiet de bal hard, net over het doel. Wat een wedstrijd is dit. Heerlijk. Hij wordt net niet aangeraakt door Michailov, die al heel wat reddingen heeft moeten verrichten. Nu hoefde dat niet omdat de bal een half metertje te hoog was. Maar uitstekende actie weer van Wesley Verhoek. Goede voetballer is dat uiteraard. Maar uh, zo blijft het spannend en zal het zeker tot de laatste minuut spannend uh, blijven. Want de inzet zal groot zijn aan beide kanten. Is groot aan beide kanten. Ik zei het al eerder, een beetje Engelse wedstrijd. Het is uh, genieten wat dat betreft. Supporters die sportief zijn. De scheidsrechter die nogal wat foutjes maakt. Maar dat uh, schijnt er ook bij te horen. En dus uh, mag nu Michailov... Eilof de bal weer in het spel gaan brengen. Ruiz die dus zijn doelpunt dat in de eerste helft werd afgekeurd. Toch in de tweede helft maakte. En daarmee FC Twente op 1-0 zet die hele belangrijke 1-0. Nu is Twente even in balbezit is het Danny Buis. die ertussen zat. Maar niet voor lang want Buis gaat de bal nu opbrengen voor FC Twente. Charlie 1-2 met Buis, Uitstekend gedaan. bal door naar Luc de Jong. Luc de Jong in het strafstopgebied. En kan hij de bal krijgen? Nee omdat hij ook een overtreding maakt op Koem en dus een vrije trap voor ADO Den Haag. Het staat na precies 67 minuten spelen in een zinderende wedstrijd 0 ADO Den Haag 1 FC Twente. Wil Curve is overleden gisteravond op 86-jarige leeftijd. Voetballer in de jaren 50 werd landskampioen met Rapid JC. Dat was in 56 de voorloper van Rode JC. Maar Curve maakte vooral naam als trainer. In 1974 werd hij met Feyenoord landskampioen. Won ook de UEFA-beker. Zijn zogeheten Curve-methode draaide om het trainen van de techniek van de jonge voetballer. En die methode sloeg aan. En niet alleen in Nederland, ook in Japan, Midden-Oosten, Indonesië. Curve had voor dat succes de volgende verklaring. Heel eenvoudig. De hele jeugd staat te proberen om een goede voetballer te worden. Dus laten ze de, die bewegingen of de technieken waar het om gaat in de voetbalwereld van de, van de beste spelers laten dat oefenen. Dat wil dus zeggen.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 en tegenstander kunnen passeren. Dus die twee dingen beheersen dat hele leerplan. Van het begin tot het einde. Het grote probleem is dat maar eentje... op de misschien 10.000 met grote talent in de wieg gelegd wordt. Bij hem gaat dat natuurlijk vanzelf. Maar het jongetje wat er niet, die dat niet heeft van nature... die moet natuurlijk geweldig oefenen om dat te bereiken. En dat gebeurt echt niet op de hele wereld. Wheel Curver over het belang van de techniek. Toch was niet iedereen enthousiast over zijn methode. Louis Vergaal bijvoorbeeld. En daar kon Curver zich behoorlijk over opwinden. Ik vind op zichzelf uh, dat Wheel Curver uh, hele goede oefeningen heeft. Alleen je moet het verplaatsen in het voetbalspel. En dat leer je in de wedstrijd, in de wedstrijdssituatie. En dat wil uh, Curver nog wel eens vergeten. Heb je zo'n onzin aan gehoord? Dus doe je dat die jongen leren om de circus te demonstreren... of doe je dat om de wedstrijd te benutten? Zo simpel is het toch? En hoe kan nu Van Gaal erover oordelen? Kijk, Van Gaal is precies het tegenovergestelde... wat er moet gebeuren met de jeugd. Hij is niet belangrijk, maar hij vindt zich belangrijk. Dat is toch te stom voor woorden. Van Gaal is toch precies een voorbeeld hoe het niet moet? Hij heeft het enthousiasme, maar hij voelt zichzelf te belangrijk. Zij Will zometeen uh, uh, meer over zijn leven en werk. Eerst Den Haag, Indy. Eén is het geworden. Het is een prachtig doelpunt van Bulekin. Hij maakt zijn negentiende. Kapt eigenlijk met zijn borst zijn tegenstander Douglas uit naar de vrije voorzet van Vicento. En Douglas is dan bekeken, gezien. En dan schiet hij hem onder Michailov door. Bulekin zijn negentiende. De wedstrijd is weer helemaal open. Want het staat 1-1 in Den Haag bij ADO tegen FC Twente. We hoorden al de uh, Louis van Gaal over de Curve-methode. Bij uh, Manchester United zijn ze wel heel erg gecharmeerd van de Curve-methode. Coach Alex Ferguson haalde zelfs skills development coach René Meulenstein naar Engeland. Meulenstein draagt nog namelijk dagelijks de Curve-methode over bij United. Het gaat er eigenlijk om dat, je, dat wij proberen altijd als ploeg zijn in balbezit zo onverspaalbaar mogelijk te zijn. En dat is een pakketje wat je zo goed mogelijk moet invullen. Nu was met name gewoon enorm bezeten en was een streven naar een situatie waar hij vond dat in ieder geval uh, het ging om de jeugd. Het gaat niet, het ging niet om hem en zijn erkenning, absoluut niet. Het gaat erom dat hij vond dat hij iets, iets had ontwikkeld wat goed was.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 1-1 de stand. Vrije trap voor FC Twente. Beetje, een beetje meter of 2-3. buiten Chatli Chatley met de vrije trap. Hoog over het doel van Coutinho. Die een moeilijke week achter de rug heeft. De keeper van ADO Den Haag. gevangenisstraf geëist tegen hem van een, een jaar. Eh, omdat hij eh, hennepteelt in een van zijn huizen zou hebben eh, laten toestaan. Goed, het is 1-1. Dat is allemaal een bijzaak. De hoofdzaak is de wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Twente. En die is genieten. Heel mooi. We hebben een en ander gehoord over de trainer Wiel Kurve. Maar zoals ik in het begin al zei, hij werd ook landskampioen met Rapid JC. De voorloper van Rode JC. Verslaggever Edwin Cornelissen ging naar Kerkrade. In de fanshop van Rode JC is het allemaal geel en zwart wat de klok slaat.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 Alle facetten van het voetbal die erin voorkomen... tot en met balbeheersing, sprintsnelheid, passing, lenigheid... snel reageren, tactisch inzicht, et et cetera... dat zit allemaal in zijn oefenvorm ingesloten. Voor elke trainer-coach geeft niets meer voldoening... dan de jeugd te helpen te stimuleren en hun alle gelegenheid te bieden... zich in deze fantastische, attractieve, succesvolle techniek... steeds verder te ontwikkelen. Ja, en dan tot slot nog één keer de meester zelf. Kort en krachtig hij zijn filosofie samen. Als jij een goede actie maakt, ik wil jou overtreffen. Ik kill jou niet. We helpen elkaar. Wielkurve, hij werd 86 jaar. Den Haag, spannend daar, Andy Houtkamp. Zeker voor de objectieve kijken, maar voor iedereen. Het is uh, de voorzitter en wordt bijna ingekopt door Douglas. De voorzitter uit de hoekschop uh, moet ik zeggen. Een uh, stilstaande situatie en weer een hoekschop nu aan de andere kant. 1-1 de stand. Theo Jansen gaat zich daar ook mee bemoeien. Doet het van links en van rechts. En ik zie hem nog liever vanaf de uh, uh, rechterkant. Want dan doet hij het met het linkerbeen. En dat linkerbeen dat is goud waard. Dat zagen we een paar minuten geleden toen hij bijna net zo'n doelpunt maakte als tegen PSV. In een ooghoek zag hij dat de keeper Coutinho te ver voor het doel stond. En hij wipte de bal. Bal net aan de verkeerde kant van de paal. Nu de hoekschop vanaf de rechterkant met linkerbeen. Bal indraaiend in de handen van Coutinho. Maar wat is het spannend. Wat is het een heerlijke wedstrijd. En dat in de slotfase van de competitie. Zo een belangrijke wedstrijd en dan zo spannend. Van beide kanten 1-1 de stand. Bal de diepte in richting Verhoek. Bal wordt met het achterhoofd teruggekopt op de keeper Michailov. Die de bal weer snel in het spel gaat brengen. We hebben nog te gaan een uh, klein kwartiertje. En ik denk dat er een winnaar gaat komen in deze wedstrijd. Dat gevoel heb ik maar steeds. Want beide ploegen gaan voor de volle winst. Dat moeten ze ook wel. Want uh, uh, Ado aast op de vierde positie. En Twente natuurlijk op prolongatie van het kampioenschap. Uh, Wout Brama, ach jongen, doet dat toch niet zo makkelijk. Uh, achter het standbeen langs. En levert hij de bal zo in terwijl hij hem kon geven aan Chadli. En nu maakt hij een overtreding op Buis. Is er een vrije trap voor. Ado Den Haag hebben wij nog te gaan. Zoals ik zei. Een klein kwartiertje en staat het in deze onwaarschijnlijk spannende wedstrijd nog altijd 1-1.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 Vrolijk muziekje op deze Goede Vrijdagavond. Just Jack en Stars in Their Eyes. En die uitkamp in Den Haag. Nou, ik ben ook vrolijk. Ja, hoor. Echt, mooie uh, ja, Heerlijk, echt genieten. Nu even uh, een pauzetje, omdat uh, Danny Buis last van kramp heeft. Ja, het tempo is ook redelijk hoog geweest in deze wedstrijd. Het is redelijk warm. En dan krijg je dat soort zaken. We gaan zo dadelijk wissels krijgen aan de kant van FC Twente. Bayrami zal gaan komen. Janko zal gaan komen met andere woorden. Beetje alles of niets? Uh, dat is de grote vraag. Ik denk het wel. Want uh, FC Twente moet gewoon deze uitwedstrijd bij Haag winnen. Want we zitten in de 32 e wedstrijd van het seizoen. Vorig jaar na 31 wedstrijden had FC Twente 15 punten meer dan ze nu hebben. Nu hebben ze de 65, toen 80. Het is niet te geloven eigenlijk. Want dan was je al lang kampioen uh, geweest. Een wissel ook bij, uh, uh, bij Ado Den Haag. Danny Buijs eruit. En nummer zes, er, Alexander Rankovic. Heel lang geblesseerd geweest. Die is de laatste weken er weer gelukkig bij voor Ado Den Haag. Is in het spel gekomen. Geen Immers, geen Kubik. Die zijn allebei geschorst. Hoorde ook wel een beetje gemist. De inworp is voor FC Twente. We zitten in de 82e minuut. De inworp gaat uh, naar Brama. Brama even terug naar Douglas. Douglas, uh, ja, men wilde de bal terugkrijgen van uh, FC Twente. Daar fluit het publiek nu voor. Maar Twente denkt: uh, jullie kunnen me wat. We gaan gewoon lekker voetballen. Met Team Tindalli Team naar Landzaat. Landzaat bezig aan zijn 350e wedstrijd in het betaalde voetbal. Speelt de bal breed naar Brama. Brama heeft wat ruimte, maar wordt dan meteen op de huid gezeten. Speelt de bal naar buiten naar Chatty. Mooie beweging. Met Lewin tegenover zich tussen twee man door. Mooi gedaan. In op het gebied, schiet in de korte hoek. Maar de bal gaat naast het doel van Cortinho. Gino Cortinho. Die dus één keer heeft moeten vissen. En ook aan de andere kant heeft Michailov één keer moeten vissen. En dat betekent dat het nog altijd 1-1 staat. Na 82,5 minuten spelen bij Adel Den Haag fc Twente. Sport kort. De Nederlandse ijshockeyers hebben op het WK voor B-landen met 6-3 verloren van Zuid-Korea. en Door dat resultaat staat Oranje vierde. Maar, maar, wanneer het nog puntloze Spanje morgen wint van Zuid-Korea, dan zal Oranje toch nog het brons winnen zijn we nog afhankelijk van Spanje ook. De hockeyers van HGC hebben de kwartfinales bereikt van de Euro Hockey League. Dat doen ze gewoon op kunstgras. De ploeg uit Wassenaar versloeg in Bloemendaal het Ierse Clennen met 2-0. HGC-coach Dirk Loots was opgelucht. Ja, dat is het juiste woord. Ik kan er, ik kan er weinig anders over zeggen. Um, afgelopen zondag speelde we tegen Stigsen goed en verlies je. Vandaag speel je gewoon zeer matig en win je. Nou, dan kies ik toch liever voor het laatste. Maar ja, goed, ik kan, uh, ik kan in clichés vervallen. En ik denk dat ze waar zijn, zoals veel clichés. Uh, veel balverlies. Uh, matig gedekt. Uh, zij spelen constant een lange bal. Op zich is dat lekker. Daar bereid je je op voor. Als je daarop anticipeert, kan je al die ballen pakken. Ja, goed, op een gegeven moment dacht ik, laten we maar druk naar achter gaan spelen, want eh, het bracht ons niks. Zondag speelt HGC tegen het Engelse Biesten. De vrouwen van Den Bos hebben de openingswedstrijd trouwens... van de Europa Cup eh, met 8-0 gewonnen van Royal Antwerp. Dat is een mooi begin. Rafael Nadal heeft overtuigend de halve finales van het tennis-toernooi in Barcelona bereikt. Nummer 1 van de wereldranglijst won met 2 keer 6 2 van de Fransman Monvis. Nadal komt nu tegenover de Kroaat Dodig te staan. David Ferrer haalde ook de laatste 4 door met. Twee keer 6-3 te winnen van Meltzer uit Oostenrijk. Ferrer speelt in de halve finale tegen zijn landgenoot Almagro. Thomas Schorl heeft voor de tweede keer op rij finale... van het Challenger-toernooi in Italië bereikt. Hij won in drie sets van de Tsjech Minar. In de finale speelt hij tegen de Italiaan Volandri. Schorl won uh, afgelopen week in Rome zijn eerste Challenger. Harry Smolders heeft het eerste onderdeel van het Nederlands kampioenschap voor springruiters gewonnen. Hij was met, daar komt-ie, exquis Walnut de Muze. Verreweg de snelste in het jachtspringconcours, de traditionele opening van het NK. Albert Soer staat tweede, Jur Friedling derde. Italiaans wielrenner Michel Scaponi heeft de 35e editie van de ronde van Trentino gewonnen. De leidersstrui van Scaponi kwam in de vierde en laatste etappe niet meer in gevaar. De Tsjech Roman Kroetschke won de bergrit. Hij versloeg op de meet de Italiaan Cella. Uh, <truimert> uh, en die ja, hoe kan het ook anders op deze vrijdagavond in Den Haag... Ja, komt ja. er nog een matchwinner? Ja. En wie wordt die matchwinner? Het is 1-1. En Rami is gekomen. Heeft de bal bij Rami in het Bij Rami bal voor. Daar gaat hij nee. Ja, toch. In eerste instantie was het Coutinho die de bal tegenhield. Luc de Jong is de maker van het doelpunt. Hij kon inkoppen, vrij inkoppen. En toen hield Coutinho de bal nog tegen. Maar de terugspringende bal wordt door diezelfde Luc de Jong binnengekopt voor zijn doelpunt. Zijn het doelpunt van dit seizoen, maar misschien wel het allerbelangrijkste aller doelpunt van de competitie. Want FC Twente komt op 2-1 in deze knotsgekke, fantastische wedstrijd. Zeker, ik zei het al, voor de objectieveling. Want het gaat op en neer en het gaat zo hard en het is zo spannend. En dan uh, zie je het doelpunt. Luc de Jong heeft wat mazzel, mogen wij zeggen. Want de bal komt zo'n beetje van de borst van Coutinho terug op het hoofd van uh, Luc de Jong. Die dat uh, amper in de gaten heeft, maar nu wel in de gaten heeft dat het een he Belangrijke was. We zitten in de 86 e minuut. Die is nu voorbij. We gaan de 87 e in. En FC Twente leidt met 2-1 tegen Ado Den Haag via het doelpunt van Luc de Jong. Heel veel pech gehad in de hele wedstrijd tot nu toe. Liet veel ballen van de schoen afspringen. Maar dit is zo belangrijk. Hij heeft nu weer balbezit. Speelt hem naar Bayrami, die dus een belangrijke rol speelde. De invaller gebracht door Michel Preudon voor Nasser Chatli. Maar de overname van Ado Den Haag via Lewin. Speelt hem op Rankovic. En Rankovic gaat maar eens lopen met de bal. Aan de linkerkant van het veld. Met het rechterbeen brengt hij de bal voor. Richting tweede paal. Verhoek. Ja, dan, als hij de bal erin was gegaan... dan had hij een standbeeld gekregen hier bij het stadion. Hangend in de lucht moest die bal in één keer op de slof worden genomen. Hij raakt een buitenkant voet half. En dus gaat de bal langs het doel van Michailov. Nikolai Michailov, die het moeilijk heeft gehad in de eerste helft... op de been bleef af en toe met kunst en vliegwerk. Maar dat wel deed. Die voorzet zojuist van het doelpunt... Dat gemaakt werd door Luc de Jong. Die voorzet kwam dus van Bayrami. En dat is zo'n belangrijk doelpunt voor uh, FC Twente. Als het zo blijft. Want dan is uh, Luc de Jong de matchwinnaar. Balbezit voor Ado Den Haag. Die geven niet op. Die geven nooit op. Zoals ze uh, uitstekend hebben gevoetbald. Is het Torstra die de bal naar Bulikin speelt. De Rus. De Bulikin uh, speelt hem al door. Oh, bijna. Zo, dat scheelt weinig zeg. Want hij was doorgelopen. En hij is Alexander Radustavlevic. En dan is het net nog een sliding. Van Peter Wischroff die voorkomt dat de gelijkmaker erin gaat. Want dan was Michailov waarschijnlijk uh, geslagen geweest. Het levert nu nog een hoekschop van Adolf Den Haag op. 87,5 minuut gespeeld. De hoekschop vanaf de rechterkant wordt met het rechterbeen genomen door Wesley Verhoek komt die bal richting eerste paal. Wordt gekopt, maar gekopt door Luc de Jong. Komt terug over de achterlijn. Dan mag hij het nog een keer gaan doen. Uh, Verhoek, corner nummer 5 voor Ado in deze wedstrijd. 7 voor FC Twente. Wat een spanning, wat een spanning. En de mensen die je op de achtergrond hoort, dat zijn de Twente supporters. Daar komt die Hoekschop. richting tweede paal. Voorbij de tweede paal. weg en komt de Landzaad. Opgevangen door uh, uh, een invaller, Visser. Heeft de bal aan de linkerkant. Kan hem met links voorgeven? Nee, doet dat uh, met rechts. Daar komt die bal in strafschopgebied Maar wordt uh, half... Weggekopt door Bayrami. Opgevangen door Ado Den Haag. Gaat de bal naar Verhoek. Aan de rechterkant. Een uh, drukkend Ado Den Haag. Is het met heel veel moeite. Uh, Bayrami die de bal uh, wegschiet. Wordt opgevangen door Piqué. Achterin bij Ado Den Haag. Want we zijn duidelijk begonnen aan het slotakkoord van deze wedstrijd. Aan het slotoffensief ook van Ado Den Haag. Want 2-1 achter. In de slotfase van deze wedstrijd. Bal diep gegeven door, uh, door Coutinho. Doorgekopt door Bulekin. Maar niet opgevangen door een van de andere spelers van Ado Den Haag. Is het Roes. Die een beuk krijgt. Maar het balbezit blijft voor FC Twente. In de diepte loopt Bayrami. Die wordt even teruggeroepen. Omdat hij... Uh... Uh, buitenspel liep en dan uh, duurt het wel heel lang voordat de bal naar voren wordt gegeven. Gaat hij via een adobeen over de zijlijn. Gaan we zo dadelijk nog een wissel krijgen bij FC Twente. Want Oguchi Oniewu staat klaar om zo dadelijk in te gaan vallen. Toon Renes gaat het briefje inleveren. De teammanager bij de vierde man. En dan gaat zo dadelijk nog als Jochem Kamphuis het uh, bord omhoog heeft gegeven. Uh, Oniewu komen. Maar eerst nog de inworp voor FC Twente. Bayrami veel te laconiek. Raakt hij de bal kwijt. Is het Verhoek die overneemt met Boulikien. Terug naar Verhoek. Verhoek met de bal de diepte in. Uh, gaat uh, richting de Rijk die nu als stormram voorin loopt bij ADO Den Haag. Wordt de bal weggeramd door Brama. Opgevangen door Piqué op de helft van FC Twente. Bal naar buiten naar Wesley Verhoek. Wesley Verhoek uh, voor het linkerbeen. Even inspelen op uh, uh, Visser. Visser bal naar voren. Naar uh, Rankovic. Rankovic in het maakt zich goed vrij. Bal tweede paal wordt weggekopt door Daly. En dan uh, weer teruggebracht door ADO Den Haag. Wordt uh, weer weggewerkt uit het Opgevangen door Piquet. Wat een stormram, uh, krijgen we. stormloop krijgen we nu richting het doel van FC Twente. Als uh, even Ruiz balbezit heeft. Steunend. In de, uh, hij steunt de verdediging en haalt de bal op. Maakt dan een rare beweging. Preudom gaat uit zijn dak aan de zijkant van kwaadheid. Omdat Ruiz dat niet moest doen. Maar het levert nog geen gevaar op. Balbezit voor Lewin, Voor Ado Den Haag. Bal pompen richting De Rijk. De Rijk kopt. Bal naar de rechterkant. We krijgen drie minuten extra tijd. Drie hele belangrijke minuten en misschien wel hele lange minuten voor FC Twente. Als Piquet de bal weer heeft opgevangen. lewin bal weer naar voren pompen. Zoekend naar De Rijk. Die wordt gevonden. Wordt er hens gemaakt? Nee. En dus blijft het balbezit toch voor Adel Den Haag. Verhoek Hoek probeert de bal met een steekbal in het strafschopgebied te brengen. Maar daar staan 6, 7, Twente spelers. En dan is er opeens even wat ruimte voor Luc de Jong. Speelt de bal naar Brian Ruiz. De man van het eerste doelpunt van FC Twente. De gelijkmaker voor Ado Den Haag kwam voor Boulekien. Die is nu gelijk topscorer in Nederland. Bayrami. Die de voorzet gaf, gaf op de 2-1 van Luc de Jong. Bayrami in het strafschopgebied. Bayrami nog altijd. Moet de bal voorkomen. Wordt weggewerkt door Koem. Wordt weer opgevangen. Nee, hoeft hij niet te doen. Want Bayrami laat de bal over de achterlijn gaan. En dan mag uh, FC Twente nu gaan wisselen. Gaat Luc de Jong eruit. De matchwinner. Je zou bijna zeggen een uh, applauswissel. Luc de Jong gaat op zijn 11 naar de zijkant. Want de hoekschop staat ook nog voor FC Twente. En uh, Weger is weer even in conclave met uh, Theo Janssen. Theo Jansen zegt, Luc de Jong is heel erg moe en die kan niet harder lopen. Nou, zo hard, euh, als hij nu naar de zijkant gaat, kan iedereen euh, lopen. Dan hoef je geen goed getrainde prof voor te zijn. Nou, hij is bijna bij de zijkant gekomen. Oneyewu gaat komen. En Theo Jansen wordt nu gesommeerd om de hoekschop te gaan nemen door Jan heeft Die wat foutjes heeft gemaakt. Onder andere bij het, doelpunt, het eerste doelpunt van FC Twente. Dat twee keer buitenspel was. En onbegrijpelijk dat de grensrechter dat ook niet heeft gezien. De heer Drosten. Maar goed, dat hoort er ook bij. Soms zit het mee, soms zit het tegen. De hoekschop aan de linkerkant in de slotminuut van deze verlenging. Ruiz en Jansen bij elkaar. Jansen heeft hem genomen. Ruiz bij de cornervlag. Oh, laat de bal van de voet springen, En dus. Mag Ado Den Haag gaan gooien. Ik kijk op de klok. En ik zie dat er twee minuten zijn gespeeld in de extra tijd. En ik zie ook dat de inworper is voor Lewin. Doet dat naar voren. Maar gooit de bal op het huis hoofd van Buizen. Maar dan wordt de bal meteen weer weggewerkt door Ado Den Haag. Opgevangen door Douglas. Douglas bal naar voren. Goede bal op Jansen. Maar Jansen raakt hem kwijt aan Lewin. Lewin naar Koem. En Koem moet meteen... Uh, schakelen naar voren. Naar Toornstra. Doet dat ook op de middellijn. Jens Toornstra heeft de bal. Gaat uh, nu de bal diep geven. Wachtte nog even tot de Rijk weer voor stond. Maar daar is Oniewo die de bal wegkopt. In de voeten. Van uh, Rankovic. Is het, nee, het was uh, Radosavlevic. Uh, en dan is het Lewin die de bal richting de Rijk speelt. De bal komt voor de voeten van Toorstra. En dan is het een redding van Michailov. Wat een kans het is met links voor Toorstra. Een enorme mogelijkheid voor ADO Den Haag in de slotseconde van deze wedstrijd. Als Toorstra de bal voor de linker krijgt. Hem niet al te hard inschiet. En daarmee Michailov nog de mogelijkheid geeft om een uitstekende save te maken met zijn linkerhand. En daarmee de wedstrijd in de slot te gooien voor FC Twente. Want Wever heeft kijkt op zijn klok. En fluit nu af en dan haalt FC Twente drie ongelooflijk belangrijke punten door een 2-1 uit overwinning op ADO Den Haag. En zet daarmee misschien wel een stap, een hele belangrijke stap richting het landskampioenschap. De prologatie daarvan 2-1 de overwinning voor FC Twente en wat een propaganda voor het voetbal deze wedstrijd. ADO Den Haag FC Twente 2-1 voor Twente. En Ajax en PSV kunnen in de achtervolging met uh, dit resultaat van uh, FC Twente. We gaan zo meteen trouwens nog uh, uitgebreid praten over het voetbal. Het komend weekend doen we met uh, Ronald van der Geer, die ook in het, uh, het ADO-stadion zit. Eerst maar eens even terugkijken op die andere knolschekke wedstrijd uh, in, uh, in de eerste divisie. FC Zwolle, dat uh, een half seizoen voor staat, 13 punten maximaal. En dat ook weer een half seizoen weet te verspelen. Vanavond verloren thuis in eigen huis met 3-0 van uh, de naaste concurrent RKC Weg voor in, in punten. Met nog twee wedstrijden te gaan, wordt daar ook heel spannend. Rachel Niemeijer, eh, na afloop in gesprek... met de geplaagde Zwolle-coach Art ja, Het zijn allemaal een beetje dezelfde vragen... Komen ze voorstellen, die je ja, gesteld worden. Maar wat is het verhaal bij deze wedstrijd? Uh, op alle fronten afgetroefd door RKC. Op basis van felheid en uh, kracht. Maar ook op uh, voetbalkwaliteit. Met name de aanval van RKC was veel te sterk... voor onze verdediging. Wat baart je het meeste zorgen na vanavond?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 Ja, ook wel het feit dat we wederom een rode kaart tegenkrijgen... en weer iemand gaan missen door schorsingen, waardoor de spoeling wel aardig dun wordt. Dat hadden we bij wijze van spreken drie kunnen zijn, want jouw keeper wordt gespaard. Hij heeft van Geel, veroorzaakt een penalty, krijgt hem niet. Pakati wordt gespaard. Het was helemaal niet goed, hè? Was dat spanning? Nou, dat weet ik niet. Ik denk het haast niet. Kijk, heel heldere conclusie. Ergens op alle fronten beter. Ik denk dat dat de enige conclusies is die wij kunnen stellen vanavond. ook kwijt? Ja, volgens mij is het nog wel iets over. Ja, vijf. Dat is niet ja, onoverkomelijk misschien. Ja, geen idee. Het is ook iets waar, waar, waar we vanaf volgende week al naar gaan kijken. Op dit moment over is het gewoon de teleurstelling van deze wedstrijd. We hadden gewoon een enorme klap in de goede richting kunnen maken. En dat hebben we niet gedaan. Dus dat is uh, heel spijtig. Wat betekent dit voor de komende twee wedstrijden? ik snap dat het geen originele vraag is. Maar ik stel hem toch. Ja, dat betekent voor de komende twee wedstrijden dat we moeten proberen te winnen. Net zoals de voorgaande twee. Maar dat N20. gaat zo moeilijk de laatste tijd. Ja, nou ja. Ja, dat klopt.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 Mochten wij nu alsnog kampioen worden, maar dan, uh, dan kan het de sokkel van het standbeeld wel alvast neergezet worden. <tie> Zwolle, coach uh, Art Langer. Ja, je moet een beetje optimistisch blijven. Maar nog wel met Den Bos en Kambuur voor de boeg. Want dat waren die twee wedstrijden. RKC moet nog, naar, of tenminste, moet nog spelen tegen Fortuna en RBC. Ik weet niet zo niet maar of het uit of thuis is. Maar goed, niet zo belangrijk. Die twee wedstrijden moeten nog komen, gaan beslissend worden. Zwolle verliest, RKC wint. Dus ging Rachter naar RKC-speler Dirk Boerichter. Ja, en, uh, verdiend gewonnen. Vanaf het begin af uh, gingen we naar aanval. Kreeg een paar hele goede kansen. Ik uh, kwam vroeg op voorsprong, uh, terecht denk ik ook. We bleven doorgaan met kansen creëren. Uh... Ik denk een grote kansen die er ook wel in 1 de mogen, Maar ja goed, het blijft lang eh, 1-0. Um, daarna kom je uit de kleedkamer en dan zie je een ander zwolle terug. Wat zeggen jullie tegen elkaar in de kleedkamer? Gewoon vasthouden dit. Kansen blijven creëren en uh, op zoek naar die 2-0. We uh... zeiden jullie ook, we zijn veel sterker. Het kan? Ja, ja. Nee, we waren veel sterker natuurlijk. Of we waren, we zijn veel sterker. En uh, we hebben die bewezen. Dit is iets wat, uh, ja, wat, je, wat toch niemand verwacht had? Of hadden jullie zoveel vertrouwen dat, dat dit logisch is? Nou ja... Het vertrouwen bij ons in de groep is hartstikke goed. En we weten dat we iedereen kunnen verslaan. En uh, nou ja, als je nu drie best wolnen mag vinden in de kop lopen, dan, uh, ja, dat, en dit verdien het ook trouwens, ja, dan mag ik hopen op een uh, mooi kampioenschap voor ons. Spelen jullie ze nou weg? Of hebben zij een totale off-day? Ze komen snel achter, het publiek, de druk? Ja, ik weet niet wat het me doen is. Het is een uh, schijntje van wat ze in het begin waren. Want toen uh, vond ik ze wel, wel heel, goed, uh, heel goed voetballen. En, uh, ik weet niet of ze er komt een paar belangrijke spelers die ze missen of zo, maar, uh, of de druk. Of, uh, in ieder geval... Heel hartstikke bedankt. Ja, dankjewel. Presentatie van de trainer van Zwolle. Ja, ja, nee, hartstikke hardig kerel trouwens. We weer van Ajax op de tribune zitten. Speelt dat nog mee dat je denkt... Ja, ik moet ook laten zien dat karakter, hè? Nee, ja, goed, ik wist niet dat ze er zaten. Kijk, eh... Uh... Als je, als je weet dat je gevolgd wordt, dan zit ze ook wel op, op de tribune. En uh, dit is niet uh, de eerste en ook niet de laatste dat ze op de tribune zullen zitten. Dus ik uh, nou, moet gewoon mijn eigen spel spelen en uh, belangrijk zijn voor het team. Wanneer gaat het nou veranderen? Ik heb mensen gesproken die zeggen iedereen is akkoord bij Ajax. Uh, de Boer moet nu maar zeggen we willen hem, maar dan is het geregeld. Maar nou, dan mag hij opschieten dan maar. <laughs> Dirk Boerrichter. Wellicht dus volgend seizoen uh, naar Ajax. Ajax is een van uh, de clubs die de achtervolging in kan dit weekend op Twente. Omdat Twente gewoon uitwint bij ADO. Ronald van der Geer... Heeft die wedstrijd ook gezien in het, in het ADO-stadion, Ronald. En een mooi moment ook om verder te praten na het weekend. Want niet alleen Ajax moet in de achtervolging. Geldt ook voor PSV. En PSV mag dan eerder dit seizoen met 10-0 gewonnen hebben van Feyenoord. Maar dat kan zich, denk ik dan, dit weekend wel eens tegen ze keren. Ja, dat, dat zei Mario Been ook. Van ik zal het moment natuurlijk nooit vergeten. De revanche gedachte mag niet overheersen. Maar op de achtergrond zal die zeker meespelen. Het is het moment dat ik me het slechtste heb gevoeld als coach ooit. Nou, dat zal voor, voor grote delen van de ploeg ook gelden. En ja, Feyenoord zal revanche willen. Maar vergeet niet, Feyenoord heeft zelf ook nog een belang om, om voor te strijden. Want Feyenoord is heel langzaam, maar zeker gewoon dicht bij die ergste plaats gekomen. Een plekje in de play-offs is dus nog denkbaar. Dus ja, Feyenoord heeft ook gewoon een belang. En Feyenoord heeft een, een groeiende vorm. Ja. Nou, de naam viel al een aantal keren Mario Been. Laten we even luisteren naar zijn reactie. Nou, we hebben vanochtend daar uh, de bespreking over gehad. En natuurlijk zit je met, met twee gevoelens. Alleen vind ik het eerste gevoel moet zijn dat we strijden om die achtste plaats. Wat niemand meer had verwacht. Dat we daar nog uh, steeds voor meedoen. Ja, en daarbij komt natuurlijk dat er een 10-0 nederlaag geleden is in, uh, in Eindhoven dat in je ziel gekerf staat. Ja, dat gevoel moet toch weer iets extra's teweeg brengen bij dit team... buiten het feit dat je tegen een ploeg als PSV altijd 100% bij de les moet zijn. Omdat we natuurlijk beschikken over heel veel kwaliteiten. Maar ik verwacht wel een ploeg die, uh, die zondag in ieder geval... Uh, die zondag die we toen gehad hebben willen goedmaken. Maar nogmaals, het eerste moet zijn dat we daarop gefocust zijn... dat we voor die achtste plaats kunnen gaan. Want als je te veel door uh, revanchegevoelens uh, overheerst wordt... dan, dan, dan is ook weer gevaarlijk? Nou, dat is wat ik gezegd heb. Hè. Dan wil je misschien soms te agressief gaan, gaan starten en spelen. Ja, en dat kan natuurlijk hele vervelende consequenties hebben. Dus ik vind gewoon dat wij moeten spelen zoals we de laatste weken spelen. Precies hetzelfde, niks anders. Allemaal je eigen basisafspraken en taken nakomen. Ja, alleen je weet tegen, dat je tegen een ploeg speelt die uh, ook bijzondere kwaliteiten hebt. En daar zal je tegen moeten wapenen. Maar nogmaals, uh, die revansgevoelens zijn goed. Tot op zekere hoogte. Ja. Die wedstrijd toen en, en het Feyenoord van nu. Jullie hebben onmiskenbaar een groei doorgemaakt. Schets die voor mij eens? Wat, wat, waarom is dit Feyenoord van nu veel beter dan toen? Nou, ik moet zeggen, dat klinkt heel gek... dat we daar ook de eerste twintig minuten aardig speelden. Alleen uh, we kwamen we op een gegeven moment achter... door een, uh, door een goal van... Uh, ik, ik, weet, ik weet niet eens meer wie die hem maar uh, André Baillers zat niet kort genoeg daarop op zijn directe tegenstander En toen kregen we een rode kaart. Nou, dan ging je met 2-0 rusten. We zelf nog net verrust een geweldige kans gehad. In de tweede helft is gelijk alles fout gedaan wat er maar fout kon gaan. Maar ik vind dat we nu een veel hechter team hebben, in die zin het staat beter. We misten toen ook bij die wedstrijd Ron Vlaar. Neem van mij dan, als hij er toen bij had geweest, had het geen tien geworden. Iedereen liep uit zijn, zijn posities en iedereen dacht nog even na 6-0 nog een keer een doelpunt te gaan maken. En ik vind dat wij gewoon meer balans in het team hebben. Ook met de aanwezigheid van, van Marcel Mevers op middenveld. De aanwinst van, van Rio. Een beter centrum, een beter voetballend centrum in de vorm van Stefan en Ron. En het gevoel wat we hebben, we hebben na de winterstop natuurlijk toch een hele goede serie neergezet. En ik denk dat je dat gevoel moet vasthouden, zeker op basis van de laatste twee wedstrijden. De 0-4 bij Utrecht en de 6-1 tegen Willem II. Uh, ja, dat moet je gewoon meenemen zondag en je zal er gewoon moeten staan. En nogmaals, je speelt tegen een uh, geweldige ploeg die ook in Europa heeft laten zien dat het gewoon een uh, van de betere ploegen is. Maar wij zitten in een goede fase en uh, ja, wij willen achter worden. En, en dat wil ik, uh, wil ik zondag terugzien. Ja, altijd vertrouwen gehouden in zijn, in zijn ploeg, Ronald, proef, proef ik er ook uit. Dat was natuurlijk ook bij gebrek aan geld bij Feyenoord om hem weg te sturen, laten we wel wezen. Maar heeft hij zijn stempel gedrukt op dit team? Jawel, en er zijn natuurlijk, hij noemt net ook de wijzigingen. En juist eigenlijk op het moment dat er wat wijzigingen zijn doorgevoerd bij Feyenoord, is het ook zo dat het beter is gaan draaien. Hè? Er is ook wel kritiek geweest op Marcel Mevers. Maar wat je hoort van de jongere spelers bij Feyenoord is, ja, hij zet ons wel neer. Hij motiveert ja. ons. Hij is met ons bezig. Dat is een verschil. Um, nou, hij noemt het, het, het centrum achterin. De vrij breekt naast Vlaar voetballend meer. Hij he, voegt aan het elftal toe. Kijk, het probleem ligt een beetje aan de restbekkant, waar geschorst is. waar normaal gesproken Leerdam zou spelen, maar die haakt op de training vandaag al na twee minuten af. Daar komt Mokoccio dan te spelen. Normaal gesproken een middenvelder. Maar wel een, een jongen die, die zich kan focussen. En dat moet ook. Want het grote gevaar bij PSV komt toch van Jujjak aanstaande zondag. Nou, bij Mario Been is die 10-0 uh, in zijn ziel gekerfd. De vraag is natuurlijk hoe de winnende coach zich die wedstrijd uh, herinnert. Dus hier Fred Rutte van PSV. Ja, Hij was eigenlijk een hele vreemde wedstrijd. Want ik dacht tot aan de, de 1-0 hoor. is het gewoon een gelijkwaardige wedstrijd. En, uh... Ik dacht dat Jonathan uh, een geweldige goal maakte, Jonathan Reis. Die kwam van, uh, van rechtsuit naar binnen, schoot met de verste hoek. was een geweldige goal en toen was het in één keer het, uh, het ijs was gebroken. En, en dan zie je in één keer een, een team dat alleen maar op jacht bleef naar, naar de volgende doelpunten. En ja, Dat het was eigenlijk een ongekende wedstrijd. Ik heb het zoiets nog nooit meegemaakt. En als je daar nu op terugkijkt, op dat moment, of was dat echt puur een momentopname? Nou, dat is wel een, uh, een moment dat je, dat je heel erg geniet van jouw team. Uh, anderzijds, we hadden beter met 1-0 kunnen winnen. Omdat namelijk het motiveert namelijk onze tegenstander voor deze wedstrijd, denk ik. En, uh, maar goed, dat, dat, wij moeten daar gewoon op een normale manier mee omgaan. Hoe heb jij de afgelopen weken naar Feyenoord gekeken? Want die hebben de, de winning moeten pakken. Ze hebben Utrecht verslagen, Heerenveen. En je ziet dat ze ook ergens voor strijden. Uh, playoffs voor Europees voetbal is in zicht. Ben je daar bang voor? Nee, ik ben, ik ben voor niemand bang. Eh, dus wat dat betreft... Eh, het, het is wel zo dat de motivatie bij hun zit in, in twee dingen. Dat is... Eh, ze ruiken hun kans nog ten aanzien van uh, die play-offs. En als, zolang er nog kans is, zullen ze daarvoor gaan strijden. Uh, en ten tweede is de revanche-gevoelens van, uh, van de wedstrijd in Eindhoven. Want dat is natuurlijk een... Ja, een, een, een wedstrijd die echt geschiedenis heeft geschreven. En ja, da, dat zijn twee dingen die, die denk ik wel uh, helpen om, uh, om een zeer gemotiveerd Feyenoord aan het werk te zien. Ja, dat zei uh, uh, Fred Rutte, uh, Ronald, waar ik een beetje uit uh, proef dat, dat, dat Rutte er toch niet helemaal gerust op is. Want Feyenoord in de winning moet en uh, na, na, natuurlijk ook die gevoelens. Ja, en dan moeten we niet vergeten dat Fred Rutte ook afgelopen zondag naar zijn eigen ploeg heeft gekeken. En dat ook af en toe met afgrijzen heeft gedaan. Hè? Want, uh, want PSV komt natuurlijk niet met een echt lekker gevoel naar de Kuip. Misschien dat een rustige week uh, de, de, de geest wat fris heeft gemaakt in het lichaam. Maar PSV speelt natuurlijk niet heel erg goed. En dat neemt Rutte ook mee in die wedstrijd die, die in Rotterdam te spelen is. Ja, dan zitten de Rotterdammers met één enorm dilemma. Want als ze winnen, dan bewijzen ze Ajax in dienst. Maar ik geloof niet dat dat nog meespeelt uh, in dit nee, stadium. Nee, dat, nee, dat is vandaag onderwerp van gesprek geweest. Even maar, Mario Been had geen signaal van ontvangen. Dus dat speelt nee, niet meer dat mee. dat begrijp ik. Zeg, uh, maar goed, Ajax is natuurlijk wel de club die moet profiteren van misstappen dan in dit geval wellicht van, uh, van PSV. De club ook natuurlijk Ajax die meerdere keren afgeschreven is dit seizoen, maar nu toch weer een reële kans hebben op de titel spelend tegen Excelsior, dat nog nooit won in, in Amsterdam. Hoewel Excelsior natuurlijk ook wel een aardige periode doormaakt. Ik denk dat dat een beetje een wedstrijd wordt van... van uh, ja, als, als Ajax een snel doelpunt maakt, dan kan het wel eens een gemakkelijkere middag worden. Maar als dat doelpunt lang uitblijft, en dat is toch een beetje het probleem van Ajax... Hè, het zal thuis ongetwijfeld het spel gaan maken en te maken krijgen met een reagerend Excelsior. Ja, Op het moment dat dat doelpunt lang uitblijft, dan gaat Excelsior ook in de kansen geloven. En dan zou het nog wel eens een hele spannende wedstrijd kunnen worden. Normaal gesproken rekent iedereen erop dat Ajax deze wedstrijd wint... en dat uh, uiteindelijk Ajax dus wel aan zal sluiten bij Twente. En bij PSV zijn die twijfels ja, wellicht wat groter. Ja, maar, maar ook bij Ajax heb ik niet het gevoel dat de ploeg in topvorm is. Nee, maar wie van de drie wel? Ja. Dat, is, dat is de grote vraag. Hè. We hebben vorig weekend geconstateerd dat de top drie eigenlijk uh, ondermaat speelde. Dat geldde voor PSV, voor Twente, met Ajax met name. Hè. Want het had natuurlijk ook al met rust 3-0 achter kunnen staan bij, uh, bij NEC. Je ziet vanavond ook aan de wedstrijd hier in, uh, in Den Haag dat Twente echt geen ploeg in topvorm is. Dat, het, dat de schwung er niet is, dat, dat de ploeg moe is. Maar uiteindelijk ja, zijn er dan toch kleine, kleine zaakjes die deze wedstrijd uh, beslissen uiteindelijk is het wel zo dat ze hem eruit knokken. Ja, dat moeten die andere twee ook nog maar gaan doen. Maar de, de drie ploegen die strijden om het kampioenschap... verkeren alle drie niet in topvorm. Nee. En, en, en dan rijst de vraag, wie wordt de reuzendoder? Dat zou Excelsior... Heeft dat in het verleden al eens een keer gedaan? Ja, Excelsior uh, uh, ja precies Excelsior heeft wel eens een heel mooi feestje verstoord van, uh, van, van AZ. En vergeet niet dat, uh, dat Ajax op het kunstgras in Rotterdam... aan het begin van het seizoen ook slechts top 2-2 kwam bij, uh, bij Excelsior. Ja, ik, ik weet niet of dit niet... Dit wordt waarschijnlijk een hele andere, andere ja. wedstrijd natuurlijk... op het grote veld, in de arena. Maar ja, ik heb uh, Excelsior afgelopen uh, zaterdag zien spelen tegen NAC Breda. En daar kon je alleen maar complimenten aan uitdelen, hoor. Ja. Een gedegen organisatie, een ploeg die vertrouwen uitstraalt. Waar er ook best voetbal in zit. Ja en dan moet je ook als Ajax zijnde gewoon scherp zijn tegen Excelsior. En ja we hebben net al geconstateerd. De drie ploegen verkeren niet in topvorm. Nee. Twente met een beetje geluk aan de zijde ook vandaag. En ik zei het tegen Andy ja. eerder al in de uitzin. Met een bijzonder geluk word je uh, geen kampioen. Nee, de, de, een, een gelijkspel was een juiste afspiegeling geweest wat we hier uh, vanavond gezien hebben. Nou ja, goed, uh, dan heeft Twente ja. het geluk van misschien wel de aanstaande kampioen aan zijn zijde. Eén actie en een dekkingsfout achterin bij ADO beslist uiteindelijk alles. Ja, en dan blijft uh, Hout Michailovs in de slotfase overeind. Maar er is wel geknokt tot het bittere eind. En ja, dat is ook een onderdeel van uh, voetbal in de slotfase van de competitie. Ja. En daaraan heeft, uh, heeft Twente voldaan. En er zaten ook wel briljante dingen in, maar het echte mooie positiespel, het hele dominante, heeft ADO niet toegestaan. En als, je, als Twente te zijn, de kampioen bent en veel beter zou moeten zijn... Ja, dan, dan heb je aan die norm niet voldaan vanavond. Nou, we, we, niemand weet het van tevoren, maar eigenlijk hadden de laatste drie wedstrijden... dit keer tegelijk gespeeld moeten worden. Dat had wel zo, ja. zo eerlijk mogelijk geweest. Ja. Maar maar ja, wie goed, weet dat van tevoren? Niemand had dat van tevoren nee. kunnen voorspellen. Ik bedoel, er is al een uh, goudhaantje ja. geweest die Twente Ayers of uh, Twente op de laatste speeldag zet. Okay. Die, die moet er ook een lintje krijgen, denk ik. Ronald, dankjewel. Uh, wij okay. gaan nog eventjes napraten over die wedstrijd die jij al uh, gezien hebt: uh, Twente bij, uh, bij Ado. Uh, Ronald zei het ook al: een zwaar bevochten zege. 2-1 werd het voor, uh, voor Twente in uh, Den Haag. Vlak voor tijd kopte Luc de Jong raak. Joep Schreuder, praat met hem. Luc de Jong, gefeliciteerd. Het was een heerlijke wedstrijd voor de neutrale kijker. Ja, voor jullie ook een mooi einde. Goed. Ja, dat zeker. Maar de wedstrijd zelf was, was toch heel zwaar. En, uh, ja, je komt 1 uh, op voor. En uh, dan, uh, de, op dat moment dachten van... het gaat er niet weer overkomen Dat we weer een tegenrol krijgen. En uh, het weer weggeven. Maar ja, we krijgen wel een tegel dan. En gelukkig was het nu wat eerder... dat we nog een tijd hadden om het uh, recht te zetten. En, ja, dan uh, maak je 2-1 gelukkig. En uh, wil je zo toch... Hoe gingen jullie naar deze wedstrijd toe wetende dat je al vier keer op rij niet had gewonnen? Was er sprake van een vormdip, Luc? Nee, zeker niet. Kijk, natuurlijk, uh, het uh, einde van het seizoen nadat je wordt allemaal een beetje wat vermoeider. en het, uh, ja, misschien scherp is wat vanaf, zeg dan. Maar het ligt er denk ik aan. Ja, het is gewoon. We deden de dingen die we eerder altijd wel deden. gingen ging gewoon minder. De in inlopen en de afgelopen wedstrijden. Ja, deze wedstrijd was weer beter, kwamen toch weer een aantal keren uh, ja, vaak doorheen. En, ja, uh, toch uh, werd het wel 1-1 weer, maar weer een gelukkig wel 2 je had het zelf ook een beetje over scherpt, dat, dat idee heb je soms wel, zelfs ook bij jou. Ja, je kunt er toch misschien eerlijk in zijn. Is dat toch vermoeidheid? Wat is dat? Is dat anders als begin van het seizoen? Nou, ik weet niet. Uh, eigenlijk hoeft dat helemaal geen vermoeidheid te zijn, want je voelt als heel hele leven al. Dus uh, ja, ik... Uh, het, het is heel moeilijk te uh, uitleggen. Heel vaak wordt er uh, over gezegd en er worden allemaal dingen over gezegd, maar... Ja, het is... Uh, het is gewoon, uh, gewoon elke, keer, elke wedstrijd hetzelfde dingen blijven doen. En dat, wat ik zei, dat doen we misschien wat minder. En uh, ja, dan, uh, dan ga je toch andere dingen doen. En dat, dat is niet altijd lekker, heeft lekker. Schets eens een scenario, want het is nu nog twee weken. En wel, uh, of drie weken eigenlijk, hè, vijftien. Wordt het allemaal beslist in Amsterdam? Ja, ik, uh, dat zou heel goed kunnen, denk ik. Maar ja, we moeten nog zien uh, wat er allemaal gaat gebeuren. We moeten, wij kunnen nu even rustig zitten het weekend en kijken wat de uh, PSV doen. En, ja, ja dat, uh, dat is heel lekker, hè?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 Ja, dat zei Luc de Jong tegen Joep Schreuder. Eh, we hebben nog heel even tijd om te kijken naar de rest van het programma dit weekend. Willem II thuis tegen AZ, Roda tegen NAC. Heracles tegen de Graafschap is belangrijk voor die playoffs voor Europees voetbal. VVV speelt tegen Heerenveen. Eh, dat is dan op zaterdag, zondag. Behalve Ajax tegen Excelsior en v P Feyenoord tegen PSV. Nog twee wedstrijden. Utrecht-Vitesse, ook belangrijk wat betreft Utrecht voor die playoffs. Want de strijd is met Heracles en uh, Feyenoord toch wel om. En uh, Groningen tegen NEC. Bent u helemaal op de hoogte van uh, het voetbalweekend. Kunt u ook alles rustig nakijken natuurlijk op onze teletekstpagina 818. Zometeen hier op Radio. Radio 1 of www.nos.nl kan ook. Zometeen hier op Radio 1 met het oog morgen. Niet met Thijs van der Brink, maar met Pieter van der Wielen. Veel plezier met hem. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie, Willem 2 aan aanzet... Ja, nummer 3, hoor. Roda, oh, mooie goal, zeg. Heer Hakles, de Graafschap. Met een schot uit de tweede lijn. Een VVV, Heerenveen. Moet nu gaan schieten of de voorzetgever. Hij probeert hem te plaatsen in de verroep. En ook volleyball. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Als Dennis vroeger loterij won